Twee uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op de algemene begraafplaats van Barendrecht zijn zeker veertig graven vernield. De daders hebben grafstenen en ornamenten omver getrapt. Een bezoeker ontdekte de vernielingen vanochtend en waarschuwde de politie. Waarschijnlijk zijn de daders na zeven uur gisteravond de begraafplaats opgegaan. De politie in Barendrecht hoopt op tips die leiden tot de aanhouding van de grafschenners.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 Morgen afwisselend zon en stapelwolken, dan wordt het zo'n 12 graden. Dit was het NOS journaal. Aanwezige verkeersinformatie. Een aantal files op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat bij Muiden 4 kilometer en richting Amsterdam. Zat het tussen knooppunt Muidenberg en knooppunt Diemen 3. Werkzaamheid op de A2 bij Maarsen. En daarom zowel naar Utrecht als naar Amsterdam 2 kilometer vielen. Op de A7 Zaandam-Hoorn wordt bij Permarent gewerkt dit weekend. En dat is ook te merken, richting Hoorn zat er 2 kilometer. Maar richting Zaandam is de vertraging een stuk groter. Tussen de afrit Avenhoorn en Permarent Noord inmiddels 6 kilometer. Op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen de Uithof en de Afrit en Dolder 3. Ten zuiden van Rotterdam, bij Spijken Nissen, is de Hartelbrug in beide richtingen dicht. Die maakt deel uit van de Provinciale Weg N218. En door een aanrijding.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 Tros Auto Show. Presentatie Bas van Werven en Carlo Brantsen. Dames en heren, buitengewoon goedemiddag. Op de heugelijke goedemiddag bij Tros Auto Show. Het het programma, mag ik wel zeggen, over auto's op Radio 1. En normaliter altijd met Bas van Werven. De afgelopen acht weken niet. Dus u kunt zich misschien voorstellen, luisteraar. Hoe, hoe euforisch wij zijn dat hij vandaag voor het eerst weer terug is. Juist. Nou, daar ben ik ook heel blij mee. Maar ik moet zeggen, ik begon langzamerhand wel aan Huub te wennen. Nou, ik, en ik, ja, ik ook. Laten we even zeggen, Huub zit nu hopelijk te luisteren. In het Amsterdamse. Hup, ja. Ongelooflijk bedankt dat je zo hebt ingevallen. En anytime. En we moeten gewoon een keer met z'n drieën. Gewoon gezellig. Ja. ja, nou, ja ik moet zeggen, het is knap, want we maken, we, we, laat het zo, we maken deze show samen al oh, een, een tijdje. De bij, ja, een paar weken. Ja. En om daar dan zomaar even in te springen... Ja. Uh, dan moet je wel een verrekte goede acteur zijn. Ja, maar dat Zag is maar ook. Hij kent je vrij ja. aan die ja. Dat doet hij vrij hard. Ja. En hij weet ook nog wat van auto's. Ja. En hij is bijna net zo sympathiek als jij. Nou... Nou, ja, wat wil dat je dan je nou nog meer? Nog meer. Ja. Als, als luisteraar, als nou blijkt dat in de afgelopen acht weken de luistercijfers hoog zijn gegaan, ja, dan doe je mij weer van. van de ladder. Ga ja, ik je <laughs> opnieuw van de ladder duwen? Ja, heel, goed, heel, nee, goed. heel prettig. Maar ja, het gaat mij goed. We gaan Mooi. vandaag uitgebreid hebben over verkeersveiligheid. Dat is een, een issue. Daar horen we altijd verkeersministers over. Maar niet in de minst ook de dus SWOF. Dat is de Stichting eh, Wetenschap, Onderzoek. Nee, dus Wetenschappelijk Onderzoek, onderzoek voor verkeersveiligheid. verkeersveiligheid. Dat was het, ja. Dat ook zo klopt het, hè? Dat klopt. Henk Stipdonk, die is ja? directeur van de, van de stichting. Nou, uh, Hoe heet ik, dat officieel? Ik, uh, de directeur is Fred Wegman, ik ja. ben hoofd van het planbureau. Hoofd van het planbureau? Ja, dat is de afdeling die de moeilijke berekeningen maakt. Die ja, probeert ja. Uh, de analyses te doen en de en modellen ook. te maken... Ook beleid uitstippelt? Dina uh, wij, het beleid wordt gemaakt door het ministerie, maar wij ja. adviseren daarbij. Nee, precies. Maar u bent wel een hele belangrijke factor, Als u zegt, je moet vooral zorgen dat je dat of dat doet... dan nemen ze dat wel over. Dan, als het even kan wel, ja. Uh, ja, ja wij, wij zeggen, uh, als je dit doet, levert dat zoveel uh, mm -hmm. besparingen op. Als je dat doet, dan uh, helpt het niks. Wat is uw laatste wapenfeit? Heel kort, want we gaan straks uitgebreid met u praten. Uh, we hebben onlangs een uh, verkenning uh, voor 2020 uitgebracht... die mm -hmm. dus beschrijft wat er gebeurt als we niks doen met het beleid. en Als ja. we wel wat doen en als we nog wat meer doen. En het ministerie uh, uh, heeft die gebruikt om uh, uh, hun eigen beleid, beleid bij te stellen. Ja, Juist. Dus vorige okay. week vrijdag naar de Kamer gegaan. We gaan daar uitgebreid over spreken. Ja, zo. Straks Rijnpressie. En dat doen we met de Volkswagen Passat Alltrack. Ja. In de kleur Tornado Rood. Ja, nou, dat nou, nou, was maar goed ook. Want? Nou, het, het, het, het, het, het is niet de meest speelse auto die er is. Maar in die kleur, Ferrari Rood voor de Leek, vond ik hem wel meevallen. Over Ferrari Rood gesproken, Carlo. Ja, ja ik denk, gaan... ik geef je de cue. Ja, ik denk, ik, ik heb hem in één keer te pakken. Ja. Het is fantastisch. Um, want, we gaan naar auto-nieuws. En het meest verse auto-nieuws, dat kom je uiteindelijk tegen als je redactieoverleg houdt met slechte cake bij Kroijmans in Hilversum. Bij Ferrari, bij Kroijmans dus in Hilversum. En daar komen wij tegen in de garage de F12 Berlinetta. De nieuwe Ferrari F12. En ja, dan willen u natuurlijk op de radio weten, hoe klinkt dat? Nou, dat klinkt ongeveer eh, zo. Dat klinkt lekker. Dat klinkt lekkerder dan boerencake. Ja, het is toch wel lekker veel geluid. Goedemorgen. Als u nog... Als u graag van uw buren af wil, dan is dit de manier: S'morgens om vijf uur even starten. En dan even laten lopen. Dank u wel. Wat een geluid. Ja, het is, het is een soort boze vechtstier die losgelaten wordt in een garage. Ja, en vond ik hem mooi. Moet je dan vragen. Die auto bedoel je? Ja. Nou ja, ja. Nou, Carlo. Ja. Vond je hem mooi? Ja, het is natuurlijk wel een heel mooi ding. Die, die, die F12. Maar daarnaast stond zo'n zo sportcoupé. hoor. Ja, die het? FF. FF. Dat is die vierzitter. In het zwart. En die vond ik... Ja, die, die vind ik ook mooi. Hè? Die trof mij Maar weet je, je hoe dat meer? komt? Omdat nou. het uiteindelijk allemaal voor de leek de eenheidsworst is. Ze zijn allemaal rood. Ze hebben allemaal een puntje aan de voorkant. Ze maken allemaal herrie. Ja? Ze zijn allemaal bruin van binnen. En het is een sms-spoilertje en een dingetje. Het is toch steeds meer, het, meer van hetzelfde, vind ik. En ze gaan allemaal hard, hard. Hard. Weet je wat ook hard gaat? Nee. De aanloop via de webcams. Wie? van de webcams waarop je ons kunt zien... terwijl wij dit zitten te presenteren. En want? dat heeft alles te maken met de manier... waarop jouw haar op dit moment zit. Ik fijn haar. Blijf, blijf van je koptelefoon oh, af. Dat is goed, En gun, ik een, uh... gun de mensen thuis deze Echt Eigenlijk een goed yeah. Ja, het is fijn, hè? Echt een goed Het is heel prettig. Zeg, zullen we ik zo, zo beginnen? Doen. Ja, begin ik nou, met ja, nieuws. Ferrari-geluid. Dat, nieuws. Ferrari -geluid. dat ja, zeggen en schrijven ja. anderhalf uur geleden opgenomen. Ja, en het is echt nieuw, want hij, dit is een auto... die komt nog op de Nederlandse markt. Ja. Dit was de demo die, die, die op... op, op op een, een prawa-kenteken uit Italië staat. Ja. Het ding komt vers uit de containerrollen in Italië. Ja. Het allereerste keer dat u dat hoort, het ja. apparaat. Ja, en voor velen zal gelden ook de allerlaatste keer. laatste keer, keer precies. Hey, um, Ik ga ook de, de allerlaatste keer, binnenkort. Ah, ja. Jammer. Ja, jammer. Bas doet ze haar goed. Um, ook alweer <laughs> de laatste keer geweest, ja. uh, na anderhalf jaar om precies te zijn... is de aanwezigheid van Mini bij het World Rally Championship... Mm -hmm. Is anderhalf jaar geleden met vrij veel bombardie aangekondigd... door de fabrikant, Mini, Schuinestreep BMW. Dat, uh, dat ze met de countryman in wedstrijden gingen meedoen. Maar uh, nou, ze hebben ook een paar podiumplaatsen gehaald. Als we het hebben over podiumplaatsen, betekent dat dus niet nummer één. Maar ze stonden op het podium. Ja, ja. Uh, Toen beste resultaat was een tweede plek, overigens... in de rally van Monte Carlo afgelopen januari. Maar goed, uh, ja, Mini heeft het over een uh, commercieel moeilijk speelveld... Met andere woorden, ze geven er de brui aan. Ja, en dat is jammer, want in de 1866 ja. Paddy Hopkirk met mini de Reddy de Carlo. Ja, ja, ja. Toen nog wel. Ja, toen was jij nog jong, hè? Heel jong. Dat was kousen uh, maar... uh, nog... met saapjes. Ja, nee, maar Hopkirk. Slotenmaker. Jaren later tegenop een veel te veel uh, whisky drinkend klein Iers mannetje. die op hoge leeftijd nog steeds keihard rijdt met mini's. Nou, echt dat geweldig, Eén op één Eric Kousen, kan ik je ja. melden. Ja. Meneer Stipdog meneer, zit in de vertwijfeling. Heel, het heel veel whisky drinken en in zo'n kleine mini. <laughs> ja. de, mini zijn prachtige auto's, maar ja. je moet er niet aan denken... dat je ermee uh, tegen een vrachtwagen aanrijdt. En als je dat ja. flink veel alcohol op hebt, is, is niet goed voor ja. je. Hier en moet dat wel op een circuit doen dan. Ja. Dat doet hij ook. Dat doet hij. Ook, ja. dat doet hij ook. Nee, dat gaat allemaal gewoon keurig op afgesloten terrein. Maar ik denk dat Paddy Hopkirk minder zoopt dan Eric Carlsen. En die zoopt op zijn beurt weer minder dan zijn vrouw. Die <laughs> Dit ja? was helemaal in... Uh, M M M ja, ja, ja, ook in pet, pet Mossen. Kou um, Kou -Kou maar goed, jongens, we gaan even ja. verder. Volkswagen ja. komt in 2015 met een budgetmerk. <hums> en alle ogen daarbij zijn natuurlijk gericht op het merk Dacia. Ja. Want daar doet Renault het redelijk goed mee. Maar in 2015 zouden er drie modelletjes moeten worden gelanceerd. Een sedan, een combi en een kleine MPV van een nog nader te benoemen... Merk Wat van Volkswagen. Hebben ze de boot gemist? Destijds Skoda overgenomen. Daar lag een buitenkans om een merk onder Volkswagen te zetten. Is in het begin dat ook gebeurd. Ze zo mooi gemaakt dat het concurreert met Volkswagen. Ja, of het schuift weer opnieuw. Of het schuift allemaal een beetje op en dan moet er weer iets nieuws. Onder geschoven. Wat voor naam moet dat krijgen? Ja, nou het dat kunnen we de luisteraar van, Het uh, merk van Volkswagen. Luisteraar, Twitter staat open. Ja, kom Tros eens door. Auto Tross Autoshow, Geef een paar namen. Bas heeft het scherm voor zich, dus ik, ik, ik kan het niet zien. Maar um, als u suggesties hebt voor het nieuwe budgetmerk van Volkswagen... Ja, graag. Ik zeg, kom lekker door. Om wat het heet. Binnen de Volkswagen-tak hebben we ook Porsche. Ja beetje aan de andere kant van de bandbreedte. Daar is de overtreffende trap in de Cayenne-reeks gepresenteerd. De Turbo en dan de Turbo S. Ik zie nu een wetenschapper van Swof hier ongeveer gruwelen. Want dat ding, overigens kost die 200.800 euro. Die heeft 550 pk in een SUV. Gaat, gaat wel. Maar dat is hè? dus eigenlijk een hele hoge 911. Goed beschreven. Hey. hey. Hele hoge negen. Ja, wel, he? ja. Ja. Hij heeft dus 50 pk meer dan een gewone turbo. En die was al ontaard snel. 4,5 seconden naar 100. Dat is 0,2 seconden rapper dan de turbo. De, de, de, die is Veel, veel goedkoper is overigens. Ja, hij, hij loopt 283 ja. km per uur. En nou ja, het verbruik dat is dan zogenaamd op papier. Volgens de cyclus. Nee, nee, nee. 11,5 nee, nee. Nee, nee, nee, nee, nee. liter op 100. Dus 1 op 8,5. Luisteren, ik kan u garanderen, onder de 6. 1 of 6 nee. gaat u ik niet ik denk dat je komen. beter kunt zeggen... 11,5 uh, dinnenboom op, uh, op een kilometer. <laughs> ja, Gewoon, precies. Om, ja. uitstoot, omvallen. <laughs> Even over Porsche gesproken. Ja. We hebben daar ook nog de Boxster. En Porsche Nederland, of PON in Nederland... Heeft, heeft, die, die komen met video's met 360-apps en dat ja, soort dingen. Die dat is wel mooi. Die bedenken hele leuke dingetjes om het merk Porsche... waar nodig nog te laden. Er is nu zo'n Boxster 360-video op Porsche.nl verschenen. Kijk er even naar. Er spelen een aantal mensen de hoofdrol in... die zich daarvoor via Facebook en, en de sociale media hebben aangemeld. Okay. Dat zijn eigenlijk de winnaars die nu de hoofdrol hebben. In zo'n 360 video. filmpje. Bugatti Klokjes, daar hou jij van. Ken jij het merk, nee. Bas, Bas? Bas zou het liefst een uh, uh, Tros horlogeshow maken, luisteraar. Ja. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ken jij het merk Parmigiani Fleurier? Parmigiani Fluriar. Ah, ja, dat is ja. namelijk onbetaalbaar. Ja. Dat is Italiaans voor onbetaalbaar, Parmigiani. Precies. Ja. Die, hebben nu, die hebben zich gelinkt met Bugatti. Ja, He? dat is ook onbetaalbaar, maar dan op zijn Duits. Instapmodelletje 1,8 ja. miljoen. Ja. Nou, er is nu een klokje bijgekomen uh, namens Parmigiani Ja. Ik vind het een beetje kaasmerk. Ja, denk, Parmigiani Flurier. Maar ja. goed, kost een kwart miljoen euro. Uh, wie wil zien hoe die eruit ziet, kijk eventjes op onze website. Maar dat en is echt voor de man die alles al heeft. Als je ook al uh, goud borsthaar hebt laten implanteren... <lacht> ja. dan is, is dat wel de, de ultieme stap op weg naar totale onverschillige, viezige rijkdom. Ja, Het is heel je, naar. Weet je wat de grap is? Nee. Ik, ik, heb hier een, ik heb een plaatje hier van karos.nl... Tikt, en daar staat de, de, de wijze op. Het is een heel lelijk ding, waarschijnlijk. A is die lelijk, maar B ja. kun je met geen mogelijkheid zien hoe laat het is. Nee, maar dat is niet belangrijk. Nee, dat, dat staat op je iPhone. Een gouden. nee. Zo'n andere ding hebben ze daar vaak voor. Een Ik hele, een mobiele telefoon waarmee je niets kunt doen... Maar die wel heel duur is. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Okay. Ik, heb nog, nee, nee, ik heb een paar dingen nog: Toyota ja, ja, ja. roept 7 miljoen auto's terug weer. Opnieuw vanwege een deur, uh, een raam uh, in de deur, die kan gaan fikken. Als je daar verkeerd vet in spuit. Als je daar verkeerd Frituurvet in spuit. Vet niet en, doen. En volgens Toyota is het allemaal niet hun schuld, maar van toeleveranciers, vind ik altijd een zwak excuus. Uh, hè, jij bent Toyota, dus jij moet zorgen dat het goed is. Maar in ieder geval. Die auto's die komen wereldwijd terug. 33.000 daarvan rijden in ons land rond. Dan kun jij te vergeefs nu wachten op de SUV's van Bentley en Lamborghini. Je weet, SUV à la de Cayenne is het enige segment waar nog een beetje muziek in zit. Ja. Uh, althans uh, in de hogere prijsklasse. Bentley en Lamborghini waren allemaal bezig. Maar die hebben hun plannen in de ijskast gezet. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat het geen beste tijden ja, zijn. En die leuke is, die Lamborghini Urus. Ja. Die wordt aangeboden door een uh, bedrijf. We hebben een filmpje op, uh, op onze, op onze uh, Twitter-sites of websites staan. De show. Van een bedrijf in Panama. Ja. Ja, of zoiets. Uh, in, in Panama, dat heet Super Replica Cars. Ja. En die maken de Lamborghini Urus. Al die, ja, die, die doen dat Nergens leefbaar is maar. Op zijn Chinees? P nee, op zijn Panamees. Op oh, Panamees. En het is een perfecte kopie. Ik geloof er geen pest van. Maar Ik ze maken en... Aventadors na. Ze maken alles na. Ga ja. maar eens kijken. Je lapje gek. Oké, okay, dat was hem. Hebben wij al namen binnengekregen voor het budgetmerk van Volkswagen? Of zijn de mensen nog aan het denken? Kun je dat toevallig zien? Was nou, ja, op het ja, grote eh, scherm. Paul voor je Jimmy neus. van der Beek zegt Volkswagen. Dat klinkt toch al budget genoeg? Ja, is waar. Alfa um, Romeo. Dat vind ik een aardige. Ja. ja. Of de CRI-6. De CRI-6. CRI CRI CRI dat is <laughs> goed. Luister, ga vooral zo door. Wij gaan ondertussen praten met de. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, Wat was het? plan? plan van het planbureau van de SWOF. Planbureau. Hoofd van ja, het planbureau van, van de SWOF van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Billy. Een Bili. Ja, ook leuk. Bili. Je kan hem ook lieden. Dat is ook wel even <lacht> een ook. Ja, ja. Ja, ja, dat klinkt wel goed. Sorry, Hengstipdonk, nogmaals welkom. Wat, do wat doet die SWOF nou exact? Want je bent van het planbureau, kijkt dus en adviseert. Maar waarom is die stichting in het leven geroepen? Uh, die stichting is uh, 50 jaar geleden in het leven geroepen. Ja. Uh, bijzonder jaar voor ons, we zijn een jarig. Ja. Ja. Uh, omdat in die tijd, 62, het uh, helemaal verkeerd ging met de verkeersveiligheid. Uh, we waren in de periode tussen 50 en 70... nam het aantal verkeersdoden enorm toe. Waar de... moet je dan denken? Hoeveel verkeersdoden zaten we toen op het hoogtepunt? Ja, toen op uh, het hoogtepunt in ja. 72. Ja. Uh, meer dan 3200 doden. Jeutje, ja. waar staan wij nu op? 3200. 3200, ja. Elk jaar. En, en waar staan treurige tellen op? Nu 661. 661. Ja. Nog, steeds? Ja. 661 ja, nog steeds 661. Ja, nog steeds 661. Hoe wordt dat geteld? Nou wordt dat geteld? Uh, de politie heeft daar een belangrijke rol in. Die is vaak ter plaatse bij een verkeersongeval. Ja, die noteren de belangrijkste gegevens als, er iemand, uh, uh, als het ongeveer ernstig genoeg is. Ja. Uh, daarnaast hebben we uh, nog andere bronnen. En het uh, Centraal Bureau voor de Statistieken die voegt die bij elkaar... en die berekent het uh, ja. feitelijke aantal. Wat is dat, een... dat is ook nodig, want de politie mist er nog wel eens eentje. Ja. Uh, ja, als iemand pas in het ziekenhuis overlijdt... en het zag er eerst niet zo ernstig uit... Uh, Tellen jullie hem toch mee? Haar... Ja, het CBS doet dat. Ja. Ja, ja, wij krijgen die gegevens Wat is er in die 50 jaar dat jullie bestaan veranderd, dankzij jullie? Uh, nou, uh, veel... Uh, nou, niet alleen maar het teruglopen van het aantal verkeersdoor. maar dat, heeft ook, dat komt ook voor een deel op het konto van fabrikanten die steeds veiliger auto's zijn gaan maken, ja, die systemen zijn gaan inbouwen. Ja. Daar kan je niet je ja. eigen Ja, absoluut. Eigen ja, ja, en we ja, zijn ook niet het enige ja, instituut in de, in de wereld dat onderzoek doet naar de verkeersveiligheid. Ja, en je doet het toch met elkaar. Ja. Dat dus overal in de wereld. Uh, ja, ja, het is gaat echt de verkeersveiligheid geweest. denk ik ook aan airbags, matrixborden, fietshelmen, stabiliteitssystemen. ABS, noem maar ja, op. Dus, ja, echt, het is zo moeilijk is te berekenen de, ja. wat er aan jullie te danken is. Ja. Um, nou, wat, wat de auto gedaan heeft, wat in de auto gebeurd is, is niet uh, allemaal aan ons te danken. Nee. Uh, wij, uh, ja, sowieso, wij doen sowieso onderzoek. Uh, we implementeren geen maatregelen, dat doen anderen. Ja. Uh, maar wat wij bijvoorbeeld gedaan hebben, is uh, in uh, de afgelopen 15 jaar, uh, uh, 20 jaar terug, hebben we uh, bedacht dat het een goed idee is om een duurzaam veilig verkeersvervoersysteem uh, te ontwerpen. Wordt het specifieker? Want wat moeten we nou een duurzaam, veilig vervoerssysteem hebben? Nou, de, de, de, de, de, de kern ervan is dat je accepteert dat mensen nou eenmaal af en toe uh, een beetje te veel nemen. Ja, of uh, ietsje iets te, iets te snel rijden. Uh, of even niet opletten. Uh, ja. Even iets van de grond oprapen. Uh, dat gebeurt ons allemaal wel. Ja. En je wilt toch eigenlijk niet dat, dat, meteen, dat daar de doodstraf op staat. Ja. Of dat ze dan een ander uh, doodrijden. En wat doe je er concreet? aan? dan moet je in oplossingen gaan denken. Hoe, ja. Heel concreet. Wat ja. heb je dan wat gedaan? Wat je concreet doet is voorkomen dat, uh, dat fouten gemaakt worden. En als fouten gemaakt worden voorkomen dat ze dodelijk zijn. Hm. En wat je daarvoor moet doen is zorgen dat uh, snel en langzaam verkeer... Uh, niet te makkelijk in elkaars buurt komt. Rekening niet als ja. die snelheden hoog zijn. Verschillende massas uit elkaar trekken. Dus fietsers en, uh, fietspaden maken, rotondes ja. maken... Ja. Uh, op de wegen waar de kinderen gewoon uh, voor de deuren van het huis... Uh, naar buiten kunnen rennen en naar buiten kunnen spelen. Verkeerd is een post en dat soort dingen. Ja, heel vervelend, ja. maar wel heel effectief. Ja. Ja. Mensen die... rijden er toch 30 door in plaats van 50 of 60. En, en toch, hè, want nou zijn jullie 50 jaar oud. Volgende week een congres over Jean Toot, de oude Ferrari-baas. Uh, ja, die komt, komt praten. Ja, Wat komt hij vertellen? Want ja. die gaat alleen maar over hard. Zo dus nou snel mogelijk hard vooruit. Nou, hij, uh, ja, dat is belangrijk natuurlijk voor de, voor de Formule 1-man. Uh, ja, het is omdat het leuk is. <laughs> ja, nee, ja, volgens mij zijn er meer mannen die dat leuk vinden. Uh, maar, en, en ik vind het ook leuk. Uh, maar uh, hij, het, de veiligheid gaat omhoog aan het hart. En uh, ja, We hebben daar contact mee en we moeten maar even aan hem overlaten wat hij daar woensdag vertelt. Maar uh, ja, het is om mond te doen om het in de wereld veiliger te maken. Okay. Ons allemaal, ja. maar ik zit, ik zit toch een beetje ermee. Wat wordt Nederland beter van het bestaan van de SWOF? Nou, op, op dit moment hebben wij het niet zo lang geleden nog eens goed nagegaan. Wat heeft het nou geholpen, dat duurzaam veilig verkeer- en vervoerssysteem? Dat is echt, in Nederland loopt daarin voorop. We doen mm -hmm. dat beter dan, de, dan de, verre, de meeste andere landen. En dat scheelt ons op dit moment drie tot 400 doden per jaar, die er gewoon minder zijn als gevolg van die al die maatregelen. Dat waren ze er niet. Dat is en, een ja, het, ja. en ik moet daarbij zeggen, je zegt steeds door de SWOF. De SWOF is daar een schakel in. Ja. We, we bedenken het, we rekenen het uit. Uh, ja, maar ik wil het uh, zo graag kunnen plaatsen. Ja. Nee, maar wij, zitten dus, uh, wij zijn een belangrijke schakel in de ja. keten. Dat is zeker zo. Maar ja, de, de politie handhaaft, de, de wegbeheerders uh, passen hun wegen aan. Ja, uh, die moet je uiteindelijk er ook bij hebben. Je, je, je, je, bent doet doet stil, je doet het samen. Je doet het samen. Sorry hoor, maar, maar de, de, de, de, de andere club is natuurlijk Veilig Verkeer Nederland. Dat, is, dat heeft niks met wetenschap te maken. Het Weet ik ja. Dat weten we allemaal. Dat is meer ja. van, van. Daar kun je terecht als je, als je je zorgen maakt en je wilt een ja. klacht indienen. Of, uh, je, uh, je... Het ligt wel een beetje in elkaar's verlengde. Hebben heb jullie wel eens contact onderling of zo? Want het zijn toch de twee verkeersveiligheidsinstanties? Uh, die... Nou ja, er zijn wel contacten. Maar we, uh, ja, omdat zij geen verkeersveiligheidsinstituut zijn. En ook geen opdrachtgever. En ook geen gebruiker van onze kennis. Uh, althans, niet, niet. niet, niet rechtstreeks. Okay. Ja, ze, ja, ze, ja, ze lezen natuurlijk onze, onze rapporten wel. En onze... Ja berichten en facties. Uh, maar zo zijn zij een van de vele. De Fietsersbond is ook een van de vele ja. partijen met wie we samenwerken. En ja. Ja, al die gemeenten en provincies en uh, waterschappen... en de waterstaat en de politie. Ook met die partijen werken we allemaal samen. Ja. En uh, ja, die zijn voor ons uh, ja, minstens zo belangrijk als... Uh, je bent eigenlijk hier een beetje Nederland. de TNO uh, van, uh, van de verkeersveiligheid. Ja, dit, dit, een beetje het, het, het, het, echt het wetenschappelijke deel van de verkeersveiligheid. Het wetenschappelijk geweten van de verkeersveiligheid. Ja, we zijn, uh, ja? dat zijn wij zeker, ja. Dus je kan ons de TNO, <laughs> TNO noemen. Ja. Uh, ik zou liever zeggen, we, zijn een, we zouden eigenlijk een heel klein universiteitje kunnen zijn. Ja. Maar dat zijn we niet. We zijn een zelfstandige hm. stichting. Toch, even een klein kritisch nootje. Want het aantal verkeersdoden is laag. 6,61. Nu, uh, even ik weer... laag. Hoor. Hm? Ik vind het niet laag, hoor. Uh, ik vind het niet laag. En het is stijgend? Het is uh, laatste, laatste jaar weer gestegen. Natuurlijk. Hoe kan uh, dat Dit nou? jaar stijgt het ook weer door, voor zover we dat nu kunnen schatten. Ja, maar we horen dat er is minder bedrijvigheid, minder files, minder auto's op de weg... Uh, hoe kan het dan dat het stijgt? Ja, dat weten we niet. Weet u we niet. Ja, uh, nee, maar moeten uh, jullie wel weten? Want ja, moeten we, moeten, we, moeten we onderzoeken? Ja, dat wordt onderzocht. Ja, moeten we onderzoeken. Maar bedenk wel dat in, uh, in, in, in 2010 uh, wat, is het nog gedaald. In 2011 is het gestegen met ja. 21. En 2012, daar hebben we wel uh, het vermoeden dat het stijgt. We verwachten ook wel dat het getal hoger komt. Maar er zijn natuurlijk nog helemaal geen gegevens. Die gegevens komen pas april volgend jaar binnen. We lopen altijd een jaartje achter als het gaat over verkeersveiligheidsgegevens. En er is niks, dat is een gekke vraag misschien, maar er is niks in de telmethode veranderd? Oké. Okay. Nee, hoogstens, ik... hoogstens is hij een beetje slechter geworden. Okay. Maar ja. uh, wij hebben de, het vertrouwen dat het CBS er alles aan doet om die gegevens ja. goed te krijgen. Ja. En uh, ja, ze willen er geen doden bij toveren. Ik dus zou me zomaar de... kunnen voorstellen dat het te maken heeft met de motorrijders: sterk toegenomen aantal. Um, veel, veel van precies. de veranderingen, als je een veranderingen ziet in de veiligheid, hebben ze vaak te maken met uh, een toename van onveilig verkeer. Onveilige uh, vervoerswijzen. Uh, ja. Dus Domme, ja, dat de, komt voor. Scootertjes. Ja. Hè? Dus, pff, ja. nou, nou, wij, wij, precies, we lezen de, de krant ook. Want met name in, in de, in de uh, gemeentelijke gebieden, uh, regionale wegen, daar vallen de meeste verkeersdoden. Hein? Niet zozeer op de snelwegen. Wat wel ja, de Ja, 10, 15 procent op de snelwegen, ja. 50% procent, uh, op de gemeentelijke wegen en ja. de rest. Uh, 35% ja, daar buiten. Ja, 35% buiten. Ja, dat is toch wel significant. Dus veel, hè, als je buiten de snelweg rekent. Is, is, het, is het beleid... Er... Dat, dat is waar, maar is het beleid erop toegerust om te zorgen dat we... Is het, is het structureel mogelijk, met andere woorden, om, die, om dat aantal verkeersdoden nog verder naar beneden te brengen? Of moet je op een gegeven moment zeggen, van ja, dit moet je accepteren met 4,5 miljoen auto's op de weg. En een groot aantal andere verkeersdeelnemers, voetgangers, uh, uh, uh, fietsers, snorfietsers, bromfietsers, motorfietsers... In een klein gaan handje. er in zo'n zo klein land met die infrastructurele dichtheid 600 man dood, punt. Ja, ja. En wij doen de deur dicht Leg ze maar eens op een rijtje. Dat begrijp, ah, dat begrijp ik, dat begrijp tuurlijk. ik. Dat begrijp uh, Rek, je, je, je kan dat vinden. De, de maatschappij kan dat vinden. Uh, voor mijn part kan de politiek dat vinden, of het beleid. Uh, maar wij zijn een Verkeersveiligheidsonderzoeksinstituut. En uh, onze, onze missie is om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ja. Door verkeersveiligheidsonderzoek te doen. Wetenschappelijk en onafhankelijk onderzoek te doen. En uit te zoeken wat er beter zou kunnen. Uh, dus uh, ja, en als iedereen vindt dat dat onzin is, uh, dan, uh, uh, nee, dan, dan. Nee, dan nee, dan moet ik nee, het maar nee, zo. Ja. Maar, maar, maar daar, de, de, dus je, je mag de vraag wel stellen, maar ik kan geen ander antwoord geven dan natuurlijk niet. 600 doden is hartstikke veel. Ja. En um, ja, we hebben niet alleen doden, we hebben ook gewonden. Ja. En met de gewonden gaat het helemaal de verkeerde kant op. Daar hadden we twintig jaar terug uh, ongeveer 20.000 uh, verkeersgewonden. Dus mensen die uh, minstens een dag in het ziekenhuis blijven. En toch uh, behoorlijk wat hebben. Ja. Uh, dat is een beetje gedaald en dat is inmiddels weer gestegen. We zitten hmm. nog steeds op 20.000. Ja, ja goed, we minder 20 doden. die gaan nu waarschijnlijk meer het ziekenhuis in. Uh, het aantal, het nou, nou dat is ingewikkelder, maar ja, dat ongetwijfeld. Het ongetwijfeld Ik moet je in ieder geval over. zeggen, ik kom heel veel mensen tegen die vragen om ongelukken. Hmm. Ja. En inderdaad, zit vaak op twee wielen. Ja, ja. Henk Stipdonk, dank voor de toelichting van de Swolf. We, we gaan rijden deze week de Volkswagen Passat Alltrack in Tornado rood. Dames en heren, kent u die volkswagens nog? De Golf 2 was dat, meen ik, die in de Synchro 4-uitvoering was. Een gewone sedan, een gewoon golfje, maar dan heel hoog op zijn wielen gezet. Grote stalen velgen van een 16 inch, met hele dikke profielen... en daarachter het stuur bijna altijd een Oostenrijkse geitenboer... met zo'n gemseveren hoedje op. Die zaten in die auto's en die konden dan tot 1800 meter lachend de berg op... om de geitjes te checken. Dat idee heeft Volkswagen vastgehouden. Ze zijn al jaren bezig met het ontwikkelen van allerlei synchro-auto's... zoals het mooi heet, of four-motion, zoals ze later zijn gaan heten. Auto's met vierwielaandrijving. En wij zitten nu in de laatste telg. De nieuwe Passat, alweer niet zo nieuw, maar nu wel in old-track-uitvoering. En dat is eigenlijk een beetje wat Audi onder de naam al raad brengt. Het is ook nog niet zo gek dat beide merken van dezelfde firma afkomstig zijn van Volkswagen. Want u heeft hier ook onderaan de deuren aluminiumstrippen, Uitgebouwde wielkasten van grijzig kunststof. En 18 inch velgen met een iets profieleriger bandje. Hoe rijdt het? Buiten gewoon lekker. Passaat. Rij je gewoon goed. Het is een lekkere auto. Goeie zit. Deze heeft prachtig mooie stoelen. Waar je prima in zit. En ik ben echt... Ineens ervaringsdeskundige geworden, want ik voel meteen of een stoel lekker zit tegenwoordig. U begrijpt vast waarom. Uh, wel een mooie kar, goed afgewerkt, echt netjes, goed in elkaar gestoken. Het smoel wil ook wat en deze four-wheel drive, oftewel all-track passaat met een uh, 2-liter TSI-motor met ruim 200 pk, die kost u in deze uitvoering met een glazen zonderdakje en alle toeters en bellen 66.000 euro. Dat is toch wel een fors bedrag. Wij praten hier over 150.000 gulden voor een Passaat, een combi, hoog op de bandjes. Jongens, is dat nog wel verkoopbaar? Lastig. Um, en dat zien we de laatste tijd veel vaker. Audi, BMW, Volkswagen in de hogere, het hogere segment. Beginnen gewoon dure merken te worden. Dure auto's te maken. En daar moeten ze erg mee oppassen. Want een ander Duits merk is duidelijk aan het downsizen qua prijzen... maar houdt de kwaliteit vast. En dat is Mercedes. En dan komt er ook nog eens links en rechts komen er Koreanen voorbij... die tegenwoordig keurige auto's maken die prachtig zijn afgewerkt. Om niet te vergeten het Zweedse Volvo wat erg zijn best doet... om heel erg op Audi's te gaan lijken. Dus het is oppassen geblazen in dat segment. Er wordt hard gevochten. En voor 66.000 euro mag je heel blij zijn als je een koper vindt voor zo'n auto. Hij is mooi, hij is in tornado rood. Dat is heel rood. Ik heb nog nooit een tornado gezien. En wist bij god niet dat die kringen rood waren. Maar dat zullen ze wel hebben uitgezocht bij Volkswagen. Het is een andere auto, het ziet er wel goed uit. En hij is er vanaf 40 mil. Ziet hij eruit als een Alltrack? track. Staat dat ook geprint op het, op het uh, uh, asbakvakje. Maar heeft hij geen vierwielaandrijving. Dat is toch gek. Hé, hey, je hebt een Alltrack? track. Ja, dat betekent dat je alle muziek erin kan afspelen. Alltracks. tracks de Volkswagen Passat Alltrack. Het zit erop voor deze week met de autoshow. We gaan razendsnel. naar jou. heel op. hard. Het nieuws zometeen met Lieselot Thomas. Tot volgende week. Voor Radio 1, het NOS journaal.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 Opium, het cultuurmagazin van de avond. Hans Smit. Goedemiddag, welkom bij Opium. Vandaag live vanuit Desmet aan de Plantage plantagemiddelaan in Amsterdam. Uh, vanwege technische problemen in Carré. We zijn heel blij dat we hier uh, terecht konden. Uh, als je Farah Diba, de mooiste vrouw op aarde op het toneel, wilt laten vertolken... Dan kom je al snel bij Lis Snowink uit. Zij is straks hier. Ik verheug me er nu al op. Uh, de openingsfilm van Cinekit, het kinderfilm- en televisiefestival Milo of Milo... is half-Iers, half-Nederlands. U hoort mijn twijfel. De twee broers die de film maakten, die komen langs. Evenals Peter Delpeut, filmer, maar ook romanschrijver. Een uh, gekwelde politieregisseur speelt de hoofdrol in zijn roman Kruisverhoor. Gijsper Kamer die las de brieven en briefjes van John Lennon. Constant Meijers met de vijf best besproken theatervoorstellingen. Bert van de Veer over TV. We bellen met Brigitte Kaandorp op weg naar de voorstelling in Roosendaal. En live muziek van België. Fantastisch toch? Hier is Eva de Roveren. Bij jou voel ik me. Bij jou voel ik me zo. En straks spreelt zij uitzonderlijk lang, of veel langer in ieder geval, dat hij dat, dat, dat begrijpt. Wilt u reageren? Dat kan opium.avro.nl of twitteren naar hekje Hans opium of opiumafro. En u kunt ons ook zien, ik zwaai even naar de camera, op de site van Radio 1, radio1.nl. Gistermiddag kwam in onze mailbox een protestbrief van Joost Zwageman... tegen het Alkmaarse College van BNW binnen. De aanleiding voor de brief is de streep die het college van die stad... door een kunstcentrum XI gezet heeft. En daarmee wordt een grote, de schenking van de grote collectie werken van dichter schilder Lucie aan de, aan de Die gaat aan de neus van Alkmaar voorbij. 200 cultuurbobo's, waaronder onder Joep van het Hek, Adriaan van Dis, Remco Kampert, Ellen ten Damme. En wie al niet, die tekende de petitie die Joost opstelde. Hij kan ons nu nog net even toelichten wat er precies aan de hand is. Want zo dadelijk geeft hij in de Nieuwe Kerk hier in Amsterdam een lezing over Andy Warhol. Hij is aan het warmlopen, maar hij is nu wel aan de lijn. Joost, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dat is een indrukwekkende lijst uh, namen die je hebt samengesteld. Uh, ik wist niet dat jij zoveel mensen in je telefoon had zitten zeggen. Uh, ik heb die lijst uh, in zoverre samengesteld. Uh, het begon heel bescheiden ja. met een aarzelende uh, brief aan mensen... van wie ik vermoedde dat zij even verbijsterd waren... over het uh, raadsbesluit van de uh, college BNW als ik. Hmm. Maar het had al spoedig een sneeuwbaleffect... Uh, en mensen mailden dat aan elkaar door. Dus er staan allerlei mensen op die ik van mijn leven nog nooit gezien niet ken, maar van wie ik alleen de naam ken en hun functie. Ja. Overigens noem jij nu Ellen ten Damme, Freek De jonge Joep van het hek. Maar belangrijker is in dit opzicht mijn idee, naar nou mijn idee dat. De uh, open brief, de protestbrief, die vandaag is verschenen in alle regionale couranten... van uh, Noord-Hondals Dagblad. Ja. Uh, dat op die brief vrijwel alle museumdirecteuren van Nederland staan. Van de van het, lief, het, uh, het Rijksmuseum, precies. tot de directeur van Lakenhal, het uh, Tijdersmuseum, het Wetenschapsmuseum Nemo. Er is eigenlijk geen museumdirecteur die niet heeft getekend. Ja kun je even in het kort uitleggen wat er aan de hand is in Alkmaar? Uh, er is aan, het volgende aan de hand, eigenlijk al jarenlang. Uh, uh, na de dood van Lucebert... Uh, uh, was het uh, Stedelijk Museum geïnteresseerd in de nalatenschap. Uh, maar geheel conform de wens van Loetjebert... Uh, uh, zou de nalatenschap, dus al die kunstwerken, etsen, zeefdrukken... maar ook schilderijen, zijn ja. bibliotheek, zijn dagboeken... behouden blijven voor de regio. Omdat hij 40, 50 jaar van zijn leven in Bergen-Noord-Holland heeft gewoond. Mm -hmm. uh, de gemeente Alkmaar heeft toen aangeboden aan de erve Loetjebert... Om een mooi cultureel centrum te maken. Ook dat was de wens van Nutjeberg. Geen ja. mausoleum, geen statisch museum. Maar een levend cultureel centrum waar ook plaats zou zijn voor literatuur, poëzie, theater, beeld de kunst, hedendaagse exposities. En dan een deel van het cultureel centrum zou gewijd zijn aan de nalatenschap van Nutjeberg. Aangevuld met werken uit de collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam. en het ICN-instituut collectie, collectie Nederland. Ja, het wordt nou, dat prachtig in de van nieuws. Vast... nieuws ja. Ja, ja. Geweldig nieuws. Alles was al rond, de exploitatie was al rond... Uh, het, het, het, het, het raadsbesluit werd uh, door het gehele college van BNW... kamerbreed gedragen, zou ik maar zeggen... door ja. CDA, VVD, Partij van de Arbeid... de bevestiging daarvan kun je zien... in het feit dat in de Raad voor Advies... Uh, ...zitting had genomen, de eerste kamervoorzitter uh, van het CDA, Elko Brinkman... ...oud-minister van uh, VROM, Dekker van de VVD... ...en ja. oud-minister Margrethe Boer van de PvdA. Het was dus bijna een soort bovenpolitieke wens... ...dat dit museum er zou komen en de hele exploitatie en de, was al rond, sterker nog. De besluitvorming was al geheel en al door de uh, college van BNW. Het, het, het werk was al aanbesteed en ja, de begroting toen, was al gemaakt. Toen kwam er een nieuw college. Toen kwam er een nieuw college of om het zoals meneer Bruinoge informeel heeft gezegd, er is een koep gepleegd door de VVD en de plaatselijke populistische partij OPA, ge, ge, genaamd uh, uh, die mensen, dat nieuwe college was rabiaat tegen het museum. Maar je kunt er wel ergens tegen zijn, maar uh, als iets besloten is en als het al is aanbesteed, dan, dan, dan, dan, dan ja... Dan kun je daar wat tegen zijn. Maar dat loopt al, zeker als de exploitatie rond is. Maar er kwamen twee rechtszaken. Beide rechtszaken zijn verloren door de gemeente Alkmaar. Ja, gewonnen door de stichting ja. Luciberg en de erven Lutjeberg. Maar zelfs dat heeft die gemeenteraad overruled. Men zegt om te bezuinigen, maar dat is een aantoonbare leugen. De ja, werkelijke ja, ja. reden is natuurlijk een populistische kunstvijandigheid. Van wat moeten wij met deze man in onze gemeentegrenzen. Nou, Daarom heeft week, de gemeente Alkmaar dus Alkmaar ja. een, een kunstschap aan zich voorbij gehad. Ja, dan heb je vorige week met de opening van het Stedelijk Museum Heren... Opening heb je er al aandacht voor gevraagd. Dat werd, dat werd je niet in dank afgenomen. Nu deze petitie in de krant. Uh, wat, wat gaat er nu gebeuren? Nou, ik, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik ben alleen maar. Kijk, ik ben jarenlang ambassadeur geweest voor het museum ik zie. Uh, in de tijd dat het werd opgezet, ik heb ja. met de ex-burgemeester, mevrouw uh, Van Rossen en de mm -hmm. cultuurwethouder, maar ook met Derde, heel veel met de Erve Luciberg gesproken. En dat was fantastisch en inspirerend. Uh, toen uh, de politieke, politieke tumult begon, heb ik mij als ambassadeur van het museum daar niet tegenaan bemoeid. Maar op het moment dat ik kon spreken op 6 oktober bij het Stedelijk Museum Alkmaar En er echt een brutaliteit was begaan door de cultuur. Wethouder, namelijk nog voordat een geschillencommissie onder leiding van Boele Staal uitspraak heeft gedaan, al zeggen van: Ja, weet je, voor 600.000 euro kunnen jullie die werken terug hebben. En uh, dat is jullie afkoopsom mm, aan mm. de erf Lucha ja. Dus moet je je voorstellen: een gemeente vraagt om een culturele nalatenschap ter waarde van vermoedelijk ja. nou, over de 10 miljoen, miljoenen. Ja. Er is een Zwitserse anonieme collectioneur die voor 20 miljoen uh, aan, aan, aan uh, Lucha Bear schilderijen wil schenken, mm. een permanente bruikleen... En uh, nou ja, een gegeven paard zal nooit meer zo radicaal in de bek worden gekeken als in Alkmaar Noord-Holland. Heb je al een reactie uh, gekregen? Joost, nog even kort op uh, vanuit nou, de de Alkmaar. De, de gemeente Alkmaar heeft gisteren een persbericht uitgegaan waarin eigenlijk de loop der dingen gewoon wordt herhaald. Mm. Er wordt gezegd, ja het is bij, bij meerderheid besloten in de huidige college van BNW die de gemeenteraad, 22 stemmen uh, tegen, 15 voor... Uh, maar daarachter zit natuurlijk een partijpolitiek spelletje. Hè? En dat partijpolitieke spelletje is dat uh, uh, als volgt... degene die jarenlang hebben geijverd om het museum te krijgen... namelijk de VVD, die zelfs folders hebben gedrukt van... wij zijn voor, ik zie, en laten we die prachtige cultuur goed behouden... Hmm. voor uh, uh, Alkmaar, is dan een partij opportunistische redenen nu ineens tegen. Goed, uh, we, we, we moeten dit... Uh... Uh... Dat is niet uit te leggen. Nee. Maar laten we niet in detail vervallen. Precies. Iedere gemeente zou een moord doen voor deze collectie. Daarom ja. hebben ook alle museumdirecteuren van Nederland getekend... omdat deze gang van zaken in Alkmaar niet is uit te leggen aan de rest van Nederland. En niet alleen de rest van museaal Nederland, maar ook bestuurlijk Nederland. Wordt vervolgd, want wellicht komt die collectie wel heel ergens anders terecht nu. Ik, dat zou jammer nou zijn. kijk, ik, ik, nou, dat zou, ja, het zou jammer zijn voor de gemeente Altmaar, maar ja. ik vermoed dat er geen andere weg is. Ja. Maar in ieder geval uh, is het zo dat, laat ik het zo zeggen, daar in Altmaar, daar, dat is toch eigenlijk nu een beetje kaas staan aan, aan de Noordzee... moet men zich diep schamen. Ja. Ik bedoel, Boraat kan hier nog een puntje aan zuigen. Zee, dat, wat we, dat is dan bij deze genoteerd. Uh, veel succes straks met Annie Warhol, Joost Wageman in de Nieuwe Kerk. Dank je wel voor je toelichting. Ja. Opium's culturele nieuwsoverzicht. Op de Frankfurter Boegmessen, de plek waar uitgevers uh, zaken doen deze dagen, gaat het volgens Annette Portegies van uitgeverij Querido om maar één ding: seks. Ja, ik werd er vandaag echt helemaal gek van. Je kan bij geen uitgever of geen agent langs, of er wordt een ongelofelijke partij porno voor je opengetrokken. Iedereen doet zaken in damesporno. Ja, na het succes van het SM-boek 5020 Grijs van schrijfster Eel James... willen alle uitgeverijen geen kans missen om op zo'n bestseller natuurlijk. Wereldwijd zijn sinds vorig jaar 40 miljoen exemplaren verkocht van dat boek. Overigens doet Quirido als uitgever van de goede smaak niet mee aan de race... om de volgende seksbestseller, zegt Annette Portugies. Wij doen niet mee. Nee. Wij geven goede boeken uit, liever. Ik kan mensen nog af en toe iets lezen waar ze een beetje bij na moeten denken. Schrijver Stees Notenboom, van een, weer een andere uitgeverij... Die was een van de drie topfavorieten voor de Nobelprijs voor de Literatuur. Bij de Londense boekmakers ging de eindstrijd... tussen Japaner Murakami, Notenboom... en de uiteindelijke winnaar Chinees Moyan. De laatste kan volgens het Nobelcomité... als geen ander volksverhalen heden en verleden doen versmelten. Zijn bekendste boeken zijn de Wijnrepubliek... en het Rode Korenveld, dat ook succesvol verfilmd werd. Onze boekrecent lieden wij de Pari. Nou, ik weet dat we vroeger dat hebben uitgegeven. Het is gruwelijk proza. Het is niet proza wat je even op de bank gaat zitten lezen. Uh, ik weet nog dat er mensen levend gefilmd worden. Het is van een ongelofelijke vreedheid. Dus ja, ja, ja, ik weet niet helemaal of dit nou een bestseller gaat worden. Ik denk het niet. Het probleem met al die Nobelprijswinnaars is dat ze winnen. En eigenlijk denkt iedereen, oh ja, oh ja, die hadden we ook nog. Het zijn echt goede hoogliteraire schrijvers die winnen. Interessant voor hun land. Maar voor het grote publiek altijd wat moeilijk. En ik vind dat eigenlijk wel jammer. En misschien is dat het grootste compliment aan Cees Notenboom... dat hij niet gewonnen heeft. Dan denk ik, Cees, je bent gewoon te leesbaar en te beroemd. Wees blij. Ja, ja goed. Die 930.000 euro die Notenboom er misloopt... dat is dan gewoon jammer, ja. Jack, gespeeld door Leonardo DiCaprio in de film Titanic... die had helemaal niet hoeven sterven, er blijkt uit onderzoek... van het Amerikaanse tv-programma Mythbusters. In een van de beroemdste sterfscènes uit de filmges filmgeschiedenis... sterft halfpersoon Jack, omdat er geen ruimte zou zijn op het vlot... waarop zijn geliefde Rose ligt, u uh, weet wel, Kate Winslet. En dat terwijl het vlot volgens veel filmkijkers... echt groot genoeg is voor twee personen. Regisseur James Cameron die geeft aan Mythbusters toe... dat hij het vlot misschien wat kleiner had moeten maken... voor de geloofwaardigheid. Based on our experiments, we have to find that they... Both could have survived on that board. Really? I think you guys are missing the point here. The script says Jack dies. He has to die. So maybe we screwed up, and the board should have been a little tiny bit smaller, but the dude's going down. Ja, tja, Jack moest er gewoon aan geloven Hij, hoe, groot, hoe groot het vlot, vlot ook zou zijn geweest. Titanic is een van de meest succesvolle films ooit, kreeg 11 Oscars, En bracht meer dan 2 miljard dollar op. Het zou wel eens niet zo gemakkelijk kunnen worden voor Reinhard Oerlemans om deelnemers te vinden voor een tweede seizoen van Sterren Springen. Een format waarbij bekende Nederlanders leren schoon springen. Nou ja, schoon. Het regende blessures bij de deelnemers. Patty Bradt, die liep een gescheurde lip op. Acteur Dirk Taat, een armblessure. En een andere deelnemer, een gebroken neus. Actrice en schrijfster Marian Mudder die geeft aan Giel Belen toe dat als ze van tevoren wist hoe gevaarlijk het was. Um, zou ik het niet meer doen? Het is te riskant. Ja, en en ja, ja. Uh, ik heb nog steeds last van mijn rug. Ja, hoe dan ook. Voor Oerlemans bedrijf iWorks is het programma al een succes. Sterren Springen is reeds verkocht aan Australië en de Verenigde Staten. En tot zover het opium nieuwsoverzicht. Dit is opium. Onderknuppel, grootgrutter, bovenbaas. Dat zijn enkele woorden die de Nederlandse taal te danken heeft aan stripmaker Martin Toonder. Deze week verscheen er een biografie van de schepper van Tom Poes en Olibe Bommel. Biograaf Wim Hazeu presenteerde de biografie bij de opening van een toon onder expositie in het Letterkundig Museum in Den Haag. Aanwezig waren familie, vrienden, oud-leerlingen en natuurlijk opium... want wij waren er ook bij. De presentatie begon met een kort eer violist Theo Olof... die deze week overleed. Eigenlijk zou hij de expositie openen. Wim Hazeu. Ik zat enkele dagen geleden nog aan zijn ziekbed... en toen bood Theo zijn excuses aan dat hij hier vanmiddag niet kon zijn. Een dierbare vriend een groot bommelkenner ook, is heen gegaan en we zullen hem zaterdag herdenken in 18. Wim Hazeu, biograaf van onder andere Verstijk, Slauerhoff en Escher, werkte zes jaar aan de tonerbiografie. Dat was het meer dan waard. Ik omschrijf hem als de grootste stripkunstenaar van Nederland. Een man met grote ambities. Het maken van een Walt Disney Studio was een ambitie van hem. Die niet uit zijn gekomen omdat hij uiteindelijk toch gekozen heeft... voor het werk als kunstenaar, individuele kunstenaar. Veel van zijn oud-leerlingen waren aanwezig. Jan Kruis, Dick Matenaar, uh, T. John King. Stripmaker van onder meer Storm... Dick Matena stuurde destijds veel tekeningen naar Toner en mocht meteen komen. Ja, daar kan het wel op neer. Ja. Ik denk dat ik je wel kan gebruiken. Kom en we gaan, we gaan het bekijken. En na drie maanden of vier maanden zat ik wel in de productie. Leraar lera was hij niet hoor, daar was hij niet goed in. Daar was hij het ongeduldig voor. En daarvoor vond hij dat je het allemaal zelf toch maar moest doen, zoals hij dat ook gedaan had. Toner was een bescheiden man, zegt Matena. Hij was oprecht verbaasd aan zijn doodtoer over het succes van Tom Poes. En dat het maar bleef duren. En uh, hij had de mooiste stijl van de wereld. Tom Poes is een van de mooiste strips die de wereld ooit gemaakt heeft. Jan Kruijs wordt ook altijd gerekend tot de tonerleerlingen. Maar dat klopt niet, zegt de schepper van Jan Jans en de kinderen. Daar zijn wat misverstanden over in omloop. Ik heb nooit deel uitgemaakt van de studio zelf. Maar ik heb wel in, het heel, uh, in mijn prille begin met Martin samen een strip gemaakt. Maar op den duur ging ik toch een beetje de olijke kant op. Ondanks dat het geen literatuur was, kon Toner Jan Jans en de kinderen wel waarderen. Dat vond hij heel leuk. Dat vond hij heel leuk, ja. Ik heb dus alles gegeven wat daarvan is aan boeken en zo. Dat vond hij heel leuk. Daar sprak hij wel heel duidelijk zijn waardering over uit. En was die waardering voor u heel belangrijk? Natuurlijk is dat een stimulans. Als je idool gaat zeggen, dan vind jouw stripje hartstikke leuk. Stripje? Een stripje. Ja, nou ja, we spreken over stripjes. Maar goed, hij uh, nee, had daar duidelijk waardering voor. Me. Ook aanwezig zet Geikema. Omdat... Ik uh, een enorme bommelfan ben, punt 1. En later ook een grote vriend ben geworden van Martin. Geikema zag in toonder. iets heel bijzonders. Er is in Nederland een soort elitair gedoe... wat literatuur is. En daar hoorden cabaretiers niet bij. Gerrit Kommerij vond... Toon Hermans, niks. Martin Toner was een striptekenaar, maar zijn teksten waren zo goed. Daar hebben ze al in gezien dat het literatuur is. Dat is het goede van Martin. Iedereen vond zijn werk goed. Tot slot, deze week kwam in het nieuws dat Martin Toner op 89-jarige leeftijd zelfmoord probeerde te plegen door een overdose slaapmiddelen. Hij vertelde dat aan Dick Matena. Dat hij me op een gegeven moment, op een zondagochtend was dat, opbelde en tegen me, en een soort afscheids... Speech tegen me hield. Het was vrij emotioneel, maar ik, ik vroeg natuurlijk niet: ga je zelf mooi plegen? Ik zei: wat ga je doen? Nog even doorgaan, zei hij. En toen, toen hingen we eigenlijk op: ga je goed? En dat waren zijn woorden, afscheidswoorden. Dus ik liep naar beneden, ik zei tegen mijn vrouw: nou, we moeten maar uh, televisie radio in de gaten houden. Want ik, het, ik denk dat het afgelopen is. En dat is mislukt. Ja, hij heeft een poging echt... gedaan met slaappillen, dat is mislukt. Maar toen is hij uiteindelijk toch nog ja, gewoon gestorven. 1993, dat was voor mij nog ongewacht. Ja, ik had een afspraak met een woensdag, dat hij binnen zijn overleden is. Dick Maarten over zijn mentor Martin Toner. De expositie in het Letterkundig Museum in Den Haag is te zien tot eind januari. In de biografie ligt uh, vanaf nu in de boekwinkel. Straks praat ik met Kees Zorda en Liz Snowink over Farah Diba... de mooiste vrouw van de wereld. Zo heet de voorstelling die zij samen hebben gemaakt. Eerst gaan we naar de muziek. Haar Mijn Huis theatertour voert haar en haar luisteraars... naar Fantasiewereld zonder de harde werkelijkheid uit het oog te verliezen. En dat is knap. Ook knap is dat ze vanmiddag al alles in carré razendsnel wist in te pakken. Toen bleek dat we door technische problemen daar niet konden uitzenden. Hier in de smet staat ze als een huis. Mijn Huis, hier is Eva de Rover. Makker wordt de makker, het is tijd. In hetzelfde potje zitten wij. Kijk eens aan: je bloost de eerste keer. Zonde: dat is waar. Laat maar komen, ik maak geen bezwaar. Als je wil strap ik je. De roveren, dan klinkt er normaal een dat applaus in de carré... maar dat hebben we even niet. Doe het even een beetje. Ja. En het is een uh, Kees, doe mee. Een uh, beeldschone vrouw, een icoon, misschien wel de mooiste vrouw van de wereld... de voormalig keizerin van Iran, Farah Diba, schrijver en regisseur Kees Roorda... die maakte een voorstelling over haar en actrice Lis Snowink... die speelt de vrouw die ooit tot ieders Verbeelding sprak. Overigens toch nog wel bijzonder dat je die rol speelt... want ik las in de Telegraaf dat je wilde stoppen met spelen. Ja, ik had daar eigenlijk helemaal geen zin meer in. Ja. Maar was ja, het, was dat door... vanwege Faradima? of vanwege hey, de overtuiging? Ja, bedoel je dat ik het wel ben gaan ja. doen? Ja, dat is wel een combinatie van Farah en Kees. Ja, Farah, ja. mooi. Want, want wat, wat is dat? Die, die, die vrouw, wat is dat, waarom is dat zo tot de verbeelding sprekend? Ja, in, in, in mijn jeugd en ook die van Kees, was dat echt een symbool. Een, ja, ze was een. Symbool, ze nee. was een een, een icoon, uh, uh, uh, ik, was, ik was gefascineerd door ja, haar. Ja. Stond in de magritte ze heel veel, toch? In de libellen en dat soort Oh, bladen. dat soort bladen ja. zijn er vol van. Ja, ja, ja. ja. ja. En, en, en, dat was ook, wat was het dat jou zo aantrok aan in dat kader? Nou ja, ik was negen of tien jaar. En uh, toen ik die plaatjes van haar zag, toen was zij voor, voor mij de belichaming van de perfecte koningin, weet je wel, zoals je die in sprookjes tegenkwam. En ze had ook zo'n lief gezicht, herinner ik me. En ja, het was de, de goedheid zelf. Ja. Ja. Je, weet, je wist toen nog niet hoe dat politiek allemaal in elkaar zat. Nee. Daar had ik geen idee van. <laughs> De harde werkelijk, werkelijkheid. Maar daar heb je wel een mooie vorm voor gevonden. Want in feite komt die, die tegenstelling tussen het oude regime en, en het nieuwe... komt op een hele mooie manier uh, tot stand. Door een interviewvorm, toch? Klopt, ja. Ik heb uh, uh, geprobeerd in ieder geval... <coughs> er is een documentaire gemaakt, The Queen and the Eye. Dat heb ik als uitgangspunt genomen om het over haar te hebben. Nee. Ik heb dat heel losjes geïnterpreteerd. Ik heb daar uh, een toneelstuk van geschreven. En uh, daar gebruik ik inderdaad in eerste instantie de interviewvorm voor... Om, ja. om meer van die vrouw te weten te komen. Ja, die Queen and I, Alice, heb je die bekeken van tevoren? Ja, ja zeker. Ja. Verschillende keren. En, en, en stukjes ook weer teruggedraaid. Ja, en, uh, ja want wat, wat, wat zag je daarin dat je dacht, daar, daar moet ik wat mee? Uh, nou ja, ik, weet je, ik, ik probeer helemaal niet haar te imiteren. Maar op de een of andere manier... Maak, probeer ik me wel uh, haar eigen te maken. En uh, gewoon door naar haar te kijken. En, mm -hmm. ja, en verder uh, is die, de, die Queen and I... Is, is, ja, weet je, die interviewvorm is een vehikel. Maar het, is, het heeft verder eigenlijk niks te maken met, uh, met... Ons stuk heeft eigenlijk niks te maken met die documentaire. Want waar heeft het wel mee te maken dan? Met een stuk wat Kees geschreven heeft. Mm -hmm. Oké, okay, ja, ja, goed. Ja. Uh, ja. Ja. Laten we daar dan over hebben. Uh, uh, uh, degene die wel een interview komt doen. Want die vormen zitten er dan nog wel in. Ja. Die heeft, die heeft een, een, een, een, meer een dubbele bodem. Hein? Want die is iets anders van plan. Die wil eigenlijk een aanslag tegen. Uh, ja, die wil in ieder geval uh, uh, wraak. Uh, uh, genoegdoening voor de moord op haar echtgenoot. Of haar verloofde. Uh, die vermoord is door de SAVAK. De, de, de geheime dienst van de Sjaar van Persie. Nou ja, dat, dat is toen destijds. Dus de Sjaan van Persje was de man van Faradiba. Hmm. Dus zij wil uh, uh, ja, een antwoord waarom dat is gebeurd en waarom er zoveel mensen verdwenen zijn in die periode. En ze is ook van plan om, om het bloed te vergelden, wat, wat, uh, ja, wat zij verloren is. Dus haar echtgenoot haar, haar, nou, ze gaat onder de vermomming van de interview gaat zij een afspraak maken met Farah uh, Diba. En tijdens dat interview snijdt ze steeds dichter eigenlijk naar, naar die moord toe. Ja, en, ja. Ja, het, het, het mooie is dat uh, er verandert. Dat zie je vaker hè? met, met uh, mensen die, die, uh, waarvan de een uh, misschien iets anders van plan is, dat er een, toch een soort band ontstaat. Uh, iets van sympathie, Lies, tussen die twee? Uh, ja, zeker. Uh, uh, uh, ja en nee, het, uh, ze komen niet echt tot elkaar. Maar uh, Parisa, zo heet de journalisten. Mm -hmm. uh, ja, vindt Fara veel menselijker, aardiger dan, dan ze zou willen? En worstelt dan nog veel meer met haar vraaggevoelend? Want mm -hmm. twijfelt dan of ze wel moet doen wat ze ja. eigenlijk van plan was om ja. te doen. Uh, is, is het uh, typisch aan Farah Diba en die journalisten gebakken? Of zou je dit ook kunnen. Ik bedoel, met Imelda Marcos of weet ik veel, uh, Kees. Wat denk jij? <laughs> nou, met nou, ja, die ik... nou net niet, volgens <laughs> ja, mij. Heel veel schoenen. Mag je heel veel verschillende schoenen Klopt, uitdrukken. Klopt, ja. ja. Imelda Marcos ja. heeft toevallig nog... Maar dat is een heel ander verhaal. Bij mijn buurman ondergedoken gezeten. <laughs> ja, ja. Dit is nieuws. Ja, dat is, dat is, op... Nieuws, op ja, je dat is iets nieuws. <laughs> ja, bij bij coachje Krak, notabene. Oh. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ja. Nee, uh, uh, natuurlijk, het gaat eigenlijk over twee vrouwen die tegenover elkaar hebben gestaan in de revolutie. Ik zou het ook, ik bedoel, als je Egypte nu neemt met mevrouw nee. Mubarak... Ja. en iemand die daartegen heeft gevochten nu... dan zou je datzelfde verhaal nu kunnen, kunnen schrijven... maar dan over twee andere personen. Het gaat over twee vrouwen die tegenover elkaar stonden in die revolutie. Mm -hmm. En dat kan ook over Syrië gaan, ja. wat er ja. nu aan de hand is. Een vrouw die tegen Assad vecht en op een gegeven moment... De vrouw van Assad ter verantwoording ja. roept. Alhoewel ja. Assad, de vrouw van Assad, wel veel minder allure heeft, moet ik zeggen. En Ook veel minder gedaan heeft voor het volk. dan Faradiba dat het nee. destijds heeft gedaan. Misschien doet ze achter de schermen wel veel meer voor het volk dan je weet. Wie nou ja, weet. ik vrees dat het ja. de allure het van een voetbalvrouw ja, ja. heeft. Ja, ja. <tie> ja. ja. De, de ontwikkeling van die journalisten is duidelijk. Maakt Faradiba hij uh, ook een ontwikkeling mee? Nou ja, zij. Um... Zij zei, ik denk dat zij met, met enorme uh, conflicten worstelt. Uh, ze houdt van haar land, ze houdt van haar volk en, en ze hield van haar man. Mm -hmm. En uh, ik, ik heb ervoor gekozen om te geloven dat zij ten tijde van het regime van haar man... Uh, niet, zeker niet precies geweten heeft mm -hmm. wat voor gruwelijke dingen mm -hmm. zich daar afspeelden. Dat uh, is onnozel, hè, lijkt mij. Nou ja, tot op zekere hoogte. is Ze zelf natuurlijk ook in een gouden kooi. Ja. En deed wel een hele hoop dingen. En, maar, maar dat is natuurlijk later niet vol te houden. Nee. Ze, heeft, ze weet natuurlijk nu precies hoe de vork in de steel zit. Maar zij moet zichzelf overeind houden. Ja. En ze moet ja. doorgaan. En dan heeft ze ook nog twee kinderen verloren. Ja. Ja. Ja. Ja. Aan zelfmoord. Ja. En dat is natuurlijk ook niet voor niks. Nee. Goed, dank jullie wel. Uh, voor, de, ja. voor de toelichting. De voorstelling Farah Diba, de mooiste vrouw van de wereld, gaat vrijdag aanstaande in première in de toneelschuur in Haarlem. Is daar ook zaterdag te zien. Landelijk toneel loopt tot half december. Info op theglashouse.nu. Opium is het terug nationaal van drie uur. Opium. Avro. Twintig jaar OVT. Noord te denken aan Duitsland, aan Falk en aan Rij. Aan onze Duitse nation...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 Vanavond in debat op 2 rond 10. Over 9, live bij de KRO en NCRV op Nederland 2. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl.